Tweede deel, vertrek van Mildenhol. Buitenland nieuws. Parijs, 9 oktober 1934. Bij de ontvangst in Marseille van koning Alexander van Joegoslavië door de Franse minister van Buitenlandse Zaken Partout is een aanslag gepleegd door Kroatische nationalisten. Zowel koning Alexander als minister Bartou zijn aan de vervolgen van deze aanslag overleden. Luchtvaart. De London-Melbourne-race. De eerste toestellen die zullen deelnemen aan de London-Melbourne-race zijn aangekomen op het vliegveld Meldenhall bij Londen, waar op 20 oktober aanstaande de start zal plaatsvinden. Dus parmentier, jij vertegenwoordigt met de dc 2 de KLM. Jawel, directeur. Ik sta erop dat het een gewone verkeersvlucht wordt. 71 first. Ook al zou je de wet trekken door verliezen. Je bent een verkeersvlieger en geen circusartiest. Bovendien heb je passagiers aan boord. Er zijn drie boeken naar binnen. Jullie komen gewoon op het dienstrooster te staan als... vlucht 205. Ik heb het dienstrooster al thuis gekregen. Ik hoor van Aler dat de route nu helemaal georganiseerd is. De gevraagde onderdelen zijn over de vliegterreinen verdeeld. Ik hoop dat ik ze niet nodig heb. De kaart hebben jullie gekregen. Dat is allemaal in orde, directeur. Met de Shell zijn de nodige overeenkomsten gesloten. Ze zullen overal klaarstaan om te tanken. Daarmee hoeft dus ook geen tijd verloren te gaan. Jullie kunnen om zo te zeggen, achter elkaar doorvliegen. Tja, nou, toch geloof ik dat we niet veel kans maken in de snelheidsrace. Vanwege die het. Ze zijn door de Havilland fabrieken speciaal voor deze race gebouwd. Hun kruissnelheid ligt boven onze topsnelheid. Hun actieradius is 4000 kilometer. En londen dat vliegen ze in één ruk. Het mm, mm, mm. is een nieuw toestel naar mijn smaak onverantwoordelijk vroeg in de vaart gebracht. Dat kan de kinderziekte nog niet te boven zijn. Zes jaar later was het die kinderziekte glanzerijk te boven. Maar toen heette het toestel Spitfire. Het onderwiltslag. Over Engeland. Trouwens... Uit de DC-2 is de Dakota gegroeid, het werkpaard van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. De Wolf in Schaapsvracht is bekend, maar de Havik in Duivenveel. Er liggen krantenknipsels op een tafel. Foto's. Berichten. Hitler inspecteert een afdeling van de SS. Hoera Petten en het pas. De Koning van Engeland woont de Derby bij. Hoge Hoede en de Splendid Isolation. Luchtvaart, de London melbourne race. Aangenomen moet worden dat aan deze race geen enkel Frans toestel zal deelnemen. Van de zes voor deze race op stapel gezette toestellen is er slechts één gereed gekomen. Bij een overvlucht is dit ene toestel op het vliegveld Le Bourget bij de start over de kop geslagen. In die Franse concurrentie heb ik nooit geloofd. En de Italianen zullen toch wel laten afweten. De Duitsers en de Russen hebben helemaal niet ingeschreven. Over het Duitsers gesproken, armendier. Directeur? Een van je passagiers is een Duitser, heb ik gezien. Een dame, ze vliegt zelf ook. Ik moet die lijst hier ergens hebben liggen. schijnt een soort journalisten te zijn. Uh, Thea Rasje soms? Dat was de naam, ja. Eder? Hey ja, ik ben er wel eens tegengekomen op een vliegveld. In München geloof ik. Maar het kan ook in Berlijn geweest zijn. Je uh. beide andere passagiers zijn uh, zakenlieden. Die hebben een retour genomen. ...maar zij schijnt in Australië te blijven. Er vertrekken tegenwoordig veel Duitsers met een enkele reis. Uh, meneer parmentier... ...ik zou u mijn verslag graag een paar typerende anekdotes over u en uw bemanning willen vertellen. Uh, het publiek vreedt zoiets. Ja, nou, dan vraagt u me wat. Nou, ik weet over jou wat? wat te vertellen Koen. Huh? Over een vlucht naar Londen. We zaten boven het kanaal en ik moest het weerbericht van Croydon vragen. Londen dit tot zicht wat noemen die naar nou? voor dicht? Miss tot op 40 boven het veld. 40 meter? Dat noemen ze voor dicht? Ik ben alles en alles 12 meter hoog. 40 meter, dan kan ik altijd open. Zijn maar dat we gaan landen. Over de dat alle machines zijn uitgeweken. Mooi, dan krijgen ze vandaag tenminste nog één machine te zien. <lacht> Ik vermoed dat om zulke stukjes de kamer aan dokter Colijn heeft aangeraden... ...niet met een vliegmachine op reis te gaan. stukjes? Een verantwoord risico dat een de bekwaam piloot kan nemen. De passagiers hadden geboekt voor Kroiden en dan brengen we ze naar Kroiden. En niet naar een of ander afgelegen oord. Zo'n uitwijk is goed voor de eerste de beste leerlingvlieger op zijn eerste solovlucht. En, uh, en u, uh, meneer Mol? Bent u in dat opzicht als vlieger de evenknie van het parmentier? Mol is voordat hij naar Nederland kwam. Postvlieger geweest boven de bush van Oost-Indië. Ik weet niet of u begrijpt wat dat zeggen wil. Het lijkt me een riskant bedrijf. Het was wel een aanbeveling toen hij bij ons kwam solliciteren. Dat... Daar heb ik toen niks van gemerkt. Jij hebt eerst gesolliciteerd toen ik er in Indië was. In 1927 in een of ander restaurant in Bandung. Uh, meneer Fletman, ik ben Jan Mol en... Wat moet je? Ik ben Jan Moe, meneer Flesman, en ik zou graag... Moet je me spreken? Ja, meneer Flesman, ik zou je graag eens willen spreken. Dan moet je zeggen, ik moet je spreken. Ik moet je spreken voor de donder. Je bent een klein mannetje, maar je kan goed schreven. Ga zitten. Wat wil je drinken? Uh, whiskey. Drink je die scherpe rommel? Dat is geen beste introductie. Je hebt twee jaar hier tussen die klapperbomen gezeten en dat vuile grip gedronken. Je bent natuurlijk al half versleten. Die kan je eigenlijk helemaal niet gebruiken. Ik heb mijn militaire Weet Een beetje op boven een grasveld. En ik ben een ervaren postvlieger. Niks mee te maken. Als je nou eenmaal zo'n stomme fan bent dat je bij mij wilt komen vliegen, dan moet je maar op je eigen kosten naar Holland komen en gewoon solliciteren. Ik betaal geen cent. <lacht> Volgens ingewijden betekende dat geschreeuw dat ik was aangenomen. Die ingewijden hadden kennelijk gelijk. Captain, uw telegrafist wist een mooi verhaal over u te vertellen. Weet u een verhaal over hem? Over mij? Ja, over mij valt niks te vertellen. Nou, nou, nou. We hadden een keer de actrice Roosje Keuler aan boord. Oh, alsjeblieft, Kees. <laughs> ja, het was op de Indien route. Twee uur voor zonsopgang waren we van Jodpoer gestart. Mevrouw Keuler kon niet slapen en kwam naar de cockpit om een praatje. Kees zat achter zijn orgeltje om de een of andere verbinding te zoeken. Toen zei mevrouw Keuler: Is het niet gevaarlijk, meneer de marconist, zo in de nacht te vliegen? Zeker mevrouw, daar is inderdaad risico aan verbonden. Als de zon namelijk niet opkomt, is het wat ons gebeurt. Van Brugge kijkt op zijn horloge, speelt met zijn zijn sleutel. Kijkt op zijn horloge, speelt met zijn zijn sleutel. Mevrouw Keuler kijkt hem aan. Wat doet u toch nerveus, meneer de marconist? Waarom kijkt u steeds op uw horloge? Dat moet ik wel doen, mevrouw. Als de zon over twee minuten niet opkomt, is ze weer te laat. Ja. In memoriam Cornelis van Bruggen, geboren in 1904. In 1926 kwam hij als marconist in dienst van Radio Holland Scheveningen. Werd gestationeerd op schepen. In 1931 kwam hij als marconist bij de KLM. In 1934 had hij zijn tiende Indiërvluchtel achter de rug. Hij gold als een zeer bekwaam vakman. In 1940 week hij uit naar Engeland. Vroeg als telegrafist op de enige Europese KLM-dienst die van 1940 tot 1945 werd onderhouden. Dat was de dienst Bristol-Lissabon. In mei 1943 werd het KLM-toestel, de IBIS, een onbewapend verkeerstoestel, door Duitse jagers boven de golf van Biscay neergeschoten. Niemand heeft meer iets van toestel of inzittende gehoord. De gezagvoerder van de IBIS op deze vlucht was Quirinius de Pas, de telegrafist, Goedemiddels van terug. Wat de laatste instructies aangaat. Aangezien er dag en nacht zal worden doorgevlogen, zal jij, Prins, wat extra aandacht aan de passagiers moeten geven. Het ongemak van het slapen aan boord. Ja, die stoelen zijn gemakkelijk genoeg. Het is geen bed. Je zal het door een extra goede verzorging moeten compenseren. Ja, directeur. Parmentier en mol. Directeur. Hoe jullie onderling de dienst uitmaken, moeten jullie zelf weten. Uiteraard, directeur. Alleen dit. Moeten jullie door slecht weer of zo te langzaam op de bok zitten? Dan nemen jullie op de eerstvolgende stop een rusttijd. Wedstrijd of geen wedstrijd. Begrepen? Uh, wij zijn vaker 36 uur aan touw geweest. Ja. En jullie zitten drie dagen daar in Engeland op Mildenhol. Op tijd te bed gaan en geen wilde feesten. Maar ja, directeur... Nou, ik ken jullie langer dan vandaag. Jullie ontmoeten daar natuurlijk oude kennissen. Uh, Scott vliegt ook mee. Oh, die heb jij wel eens ontmoeten. In 31 bij de Abel Tasman vlucht. Ik hoop de Morrison te ontmoeten. Ben jij die al tegengekomen? Nog niet, daarom juist. Een zelfgekozen ghetto, dat vliegerswereldje van de dertige jaren. Kennen ze elkaar niet van gezicht, dan toch wel van naam. Ze ontmoeten elkaar als ze even voor een tussenlanding op aarde zijn. Ze aarderen zaken. Ach, ze zijn alleen maar een excuus om die aarde te verlaten. Een bankier die naar Batavia moet. Een zakpost van Sint-Helena. Of alleen maar een route die nog nooit gevlogen is. Buitenland. joost de elfjarige zoon van de vermoorde koning Alexander heeft onder de naam Peter II de regering aanvaard. Tot aan de meerderjarigheid zal het regentschap worden waargenomen door Prins Paul, de broer van de vermoorde koning. Luchtvaart. De London-Melbourne race. Op de vooravond van de start voor de luchtrace London-Melbourne heerst er nog enige onzekerheid omtrent de toestellen die werkelijk zullen starten. Van de 60 toestellen die thans ingeschreven zullen er zeker een veertigtal niet aan de start verschijnen. Zoals reeds eerder bekend werd gemaakt zal het eerste toestel morgenochtend om half zeven starten. De andere toestellen volgen dan na steeds 45 seconden. Het startnummer van de Uiver is nummer 7. Het weerbericht. Over heel Europa is het goed vliegweer. Alleen in Zuid-Duitsland en in Oostenrijk vallen een zwaar Zaterdag 20 oktober 1934. Vier uur morgens. De 21 toestellen die definitief van start zullen gaan worden in gereedheid gebracht. De machines verlaten de hangar, op eigen kracht of gesleept door een tractor en stellen zich op in volgorde van hun startnummer. Vijf uur morgens. Parmentier, the Dutchman with a French name flying in an American plane Loodt zijn toestel naar buiten. 6 uur s morgens. Bouwer Prins, de boordwerktuigkundige en Stuart, heet passagiers van de Uifel welkom aan boord en helpt hen met een bagage. 6 uur 15. De woordvoerder van het wetstrijdcomité houdt opel nominaal. The Heaven Comet Black Magic. De manning Jimmy en Amy Mollison. The Heaven Comet, Groot naar House. De manning. And the Heaven and Comet, bemanning, reception en bonnet. 6 uur 29. Nog een minuut en u ziet het eerste vliegtuig in de grootste luchtwees die ooit de wereld heeft gehouden door de Lord Mayor van Londen. Stakte. De Lord Mayor staat gereden met een Union Jack in Naam. Hand. De sterkste zal vieren, maar het zal een strijd zijn waarbij door allen goede trouw en eerlijkheid zal worden betracht overeenkomstig de wens van de initiatiefnemer Sir MacPherson Robertson zal deze wijs bewijzen dat de techniek van de 20ste eeuw alle afstanden tussen continenten en volkeren overbruggen kan. Nog 10 seconden! De Morrison's. Hij had zijn 300 meter aanloop nodig. Die vent kan niet vliegen. Heb je hem van de week zien landen? Ik voel wel als ik op de grond zit, zei hij. In de cabine alles in orde, prins? Jawel, Kutter. Ei, een valse start. Ook dat nog. Wie? Jones. Dat kost hem een paar minuten. Daar gaat de jagen met Gijsendorfer. Ik hoop dat hij het haalt. Hij was niet tevreden over de motoren. Die Hollandse kruideniers hadden natuurlijk weer eens geen goud. Zijn good luck, zodra die lot is van Brugge. Jawel Captain, mijn controle heeft gevraagd niet te zijn tijdens de start. Dan wacht je tot we boven het kanaal zijn. Jawel Captain. Daar gaat nummer 6. We hebben nog 45 seconden. Stand by Prins. Jawel Captain. Je chronometer loopt gelijk van Brugge. Jawel Captain. Noteer de stragtijd op de seconde. Ah ja, Kent. Let op. 6 uur 35. 1 seconde. 2. 3. 4. 5. Ja! Take off power! Take-off power! Maat is last, 120. 140. 160, 180. Hoogtevoer. 190. 200. We zijn last, Hoogte 50. 10. 15. landingsgestel in. Ga oh, ja, je Controle tijd, Wat? Staatregelement Goed luck. Bedankt,